ja, we hebben onder andere uh, minimaal 32 uh, artiesten, muzikanten geïnterviewd. Dus. Yes, yeah. Maar dat betreft toch wel iets om trots op te zijn met z'n allen. Zeker Pim, vooral jij. Ja. Maar eigenlijk is het een fluitje van een cent. Niet het editen en uh, knippen, plakken en uh, opbouwen. Ja. Want daar verlies jij het meeste werk ja. aan. Maar ja. onze ervaring is toch wel dat als je zo'n muzikant iets vraagt dat.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 Ja. Welkom uh, in ons programma De Krochten. De Krochten, de, de grote krocht. zoekt toch naar de wortels van de Nederrok. Ja. En dan ben jij als eerste gast bij Uitstek, de man die daar uh, iets over kan vertellen. Want... Ja, ik word, word natuurlijk wel vaak benaderd. Ja. Maar vooral ook, wat triggerder was het feit dat je dat Zandvoort de, genoemd werd, weet je. Ja. Radio Zandvoort, ja. ja, daar heb ik dus... Uh, van 69 tot 74 gewoon, dus een jaar 5. vijf. En uh, ja, heb ik heerlijk gewoond, Kerkdwarspad. Ja, Kerk uh, ja uh, uh, maar alleen in die tijd dat ik daar begon, vooral in 69, 70, woonde ik wel in Zandvoort, maar ik was bijna nooit thuis, want we speelden zo ontzettend vaak toen met de Bindangs. We hadden toen twee top 10 iets achter elkaar. Ja. Dus ik was bijna nooit thuis.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 En die waren even goed nog gewoon, ja nu zou je zeggen man, Jezus Christus, ik ben wel wat beters gewend in. Maar goed, ze waren niet, uh, on, je hoorde ze nooit klagen. Die mensen nee. hadden zo'n klein keukentje, ja. weet je wel, anders stonden ze sambals te maken. Ja. En ze waren, wat we in Nederland helemaal aan, die kenden, helemaal niet in de 60e jaar, heel erg gastvrij. Ja. Weet je, gastvrije uh, Indische mensen. En we konden altijd mee eten. Ja. En we oefenden in zo'n flatgebouw, in zo'n ...fietsenkeldertje, oh, weet je ja, ja, ja. En dat hij, dat hij heel flet stond te tippen. Ja. Weet je, Beverwijk was dat. En dat ja. was eigenlijk ja. meteen toen, het begin van... En maar waar speelden jullie dan op in die tijd? Want, uh, we hadden gewoon één echte... grote versterker zelf gebouwd. Ja. Levensgevaarlijk, met z'n buizen allemaal. Okay. En als er een glas water in viel, dan <laughs> ontplofte de zaak. Ja. En we gingen met z'n allen in het begin... ...bij de Beverconserve in Beverwijk gingen we werken. Al, al alle bandleden...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 Maar uh, later uh, bouwde ik zelf gitaar in eerste instantie, oh, ja? want ik vond ja. zo'n Huffner, zo'n vioolbasje, wat ik ook heb, ja. vond ik zo mooi, maar dan had ik een plank gekocht en daar liet ik het uitzagen. En dan, ja. en dan van gewoon een gitaarhals, maar oh. dan met vier snaren. Zo, je bent en, op handig, uh, een goede ja, ja, knutselaar. Ja, ja, ja. Nou, ja, dat kan ik wel, ja. Ah, okay. Maar ja, goed, uh, en toen kocht ik mijn eerste officiële gitaar en dat was een uh, Meyazzi Rock Jet of zo. En dat was een Italiaanse gitaar. Het zag er prachtig uit, oh, dat je net, je een, net een vaas van Picasso. Dat was zo'n soort dingetje met een gat erin en een soort wc-bril aan het eind. Ik heb er nog <laughs> foto's van. En dat had een aluminium hals. Oh, het wow. zag er prachtig uit, maar er kwam helemaal geen geluid uit. Ja. <laughs> ja. Dus dat was het gewoon niet helemaal. En toen kocht ik mijn eerste hufner uh, bars. En dat was eigenlijk nog voordat Beatles uh, Power oh, ja. Cardium kocht, zo'n uh, zo viool vioolbas. Ja. Ja.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 Maar hij had zelf, had, ze hadden wel een eigen gitaar bij. En dat was 10 years after, de, voordat ze bekend werden. Oh, ja, zo. Ja. Dus Elvin Lee en dan, ja. die had zo'n zo Gibson, zo mooie. En, ja. uh, maar die bassist, het, voor het eerst hoorde ik de band in de zaal. Want ik ben de band in met de zaal ingegaan. Ja. En hoorde ik van Fender spelen. Ik, ja, is dat is goed, zeg, ja. mijn installatie. En toen heb ik Dan, dan Electro weer ingeruild. En toen ja. heb ik een precision bass gekocht. En de ja. eerste plaat heb ik uh, op die precision gemaakt. En toen ja. dacht ik, ja het is me ongeveer te zwaar en te groot, ik wil weer. En toen heb ik weer een Dan Electra gekocht. En dat is degene die ik. Oh nee, nog nee, met de binder. Toen was ik mijn gitaar kwijt, toen heb ik weer een Dan Electra gekocht. Ja. Een tweede handje. en dat is waar ik nu nog steeds op ga. Oh ja. Uit 67. Maar vaak is die gerepareerd inmiddels? Helemaal niet. Nee? Nee, ik heb het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 Die oude electro bas heeft hij nog altijd. Alles is kapot. Alles oh, zijn. Hij is zijn nooit bossen. gerepareerd. En hij ook niet. Hij nee, ook, nee, nee. nee, hij kan niet kapot. Nee, nee. Oké. Okay. Want ja. ik heb nog een uh, muziekje opgenomen. Dat is zo'n concert. Waardoor je echt de sfeer van de echte Bintangs. Oké, okay, dat is leuk, ja. ja. De Bintangs staan bij uitstek bekend als een geweldige liveband. Als voorbeeld hiervan nu een concert uit 2014...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 Hij noemt de Stones en hij noemt Zizi Top. En het is wel dus aardig om even te horen wat hij over de Tillman Brothers zegt. Want daar is het toch de nederpop mee begonnen. Zijn we het wel met z'n allen eens. Door wie ben jij geïnspireerd? De eerste inspiratie waren de Tillman Brothers. Dat ja. was een Indische band. Nou, dat is nou uit... ook toevallig. Ja, en de Tillman Brothers die zag ik op tv en ik heb het later op YouTube ja. nog gezien.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 zit de Tilman Brothers. Met dat... Hoe heet het? Black Ice Rock. Ja. Als die band dat hij ook op zijn rug gaat spelen. Ja, ja. Geweldig. Maar dat nummer zou je kunnen. Want het is radio, die ziet er niks bij. Maar ik zou een Black Ice Rock van de Tilman Brothers proberen te vinden. Ja, ja, Nou, dat is de eerste. Daardoor, want we begonnen met rock vroeger, zeg maar. Ja, maar... En dat was op een gegeven en, moment... In de tijd wel... is ook de naam bedacht. Uh, de bedacht. Ja, ja. ja, een van die indische jongens kwam daar aan mee aan. En dat betekent ja. sterren of zo, weet ik voor wat. In. Ja. Nou, dat heeft we maar aangehouden. Vreemde naam, maar goed. <laughs> het gaat al jaren mee. Ja. Maar het klinkt wel, ja. ja. Klinkt ja. Wel. Nou, en dan horen we nu de Tielman Brothers met Black Eyes uit 1960.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 sharp as a sword God is my gladness and vanished my pride Cause love didn't stay on our side Lapped in luxury I cried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 voor andere mensen dat ik zag ik had een soort inhaalslag te maken. Ik heb ja. daarna heb ik, ik koop nog CDs. Heb ik twee, de, de eerste twee CDs van Kayak gekocht. Oké. Okay. Wat staan dit vol met muzikale juweeltjes, zeg. <laughs> Wat is ja, dat ja. goed? Ik ja, weet niet. Ja. ja, dat heb ik toen pas na het kon. Ja, ja oké. Okay. Kayak ja. was ja. toen nog wel actief. Uh, toen wij hem spraken, ja. heel kort. Maar uh, ik heb het niet meer gered om ze live te zien, want ze gingen nog een afscheidsstoel nee, maken gestopt, ook in ja. okay, Engeland. Ja. Ja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 Dat ga je nu echt dubbel en dwars terugkrijgen. En dan krijg ik toch een heel serieus, ja. goed geformuleerd antwoord. Denk ik. Dat valt wel weer mee, hè? Ja, ja. <clears throat> maar je, ja. En jij bent uh, meer uh, de man die uh, wat, wat opener en wat luchtiger, als ik het ja, goed okay. zeg, vragen okay. stelt. Ja. Ja. Misschien dat die mix wel goed werkt. Ja. Dat, ja, dat hebben we vaker tegen elkaar gezegd, Pim ja. en ik. Ja. Kajak was ook internationaal uh, bekend, hè? Ik stond een keer in de platenhandel Virgin in New York... Nou, eens kijken wat ze van Q in de Blizzards hebben. Niks. Maar Kajak, een bakvol. Ja. En Hans Steesink ook een bakvol. Ja, verrassend. En ja. Case Choice. ja te ver. Die ja, ik, heb een, ja. Uh, ik heb dus even over Pim, uh, of Ton, ton Scherpenzeel, heb ik, uh, ik wou bijna zeggen, Pim, Pim Koopman, ook een uh, zeer gewaardeerd lid van uh, Kajak. Die bedacht, ik ga wat anders doen. En dat meteen een nummer één hit in Duitsland. Hè? Yeah, yeah. Rain in Spain was het oh, nummer. Ja. Maar uh, het goede is, dat geldt voor heel veel interviews. Voor sommige wat minder. Maar zeker ook bij Ton Scherpensel. Dat je heel veel over het creatieve proces hoort. Ja. Het stukje wat ik had horen vertelt Ton Scherpensel over. Een zeg maar, aan, aanleiding van vraag van jou ook. Misschien ook van mij. Maar uh, dat die, uh, een, hoe hij een oeuvre opbouwt. Wat hij eigenlijk wat hem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 Put artistieke inspiratie misschien uit de muzikale wereld om je heen. Uit de echte wereld om je heen. Of was je altijd gewoon in staat. Geef mij een pen en papier en een tape. Ik kan wel. Wat ik wel van Frank Zappa heb gehoord. Ik kan altijd wel componeren. Ja. Dat, dat, is, dat is. Ja, klopt Ja, even moet je af. afkloppen. Hè? Ja. Ja. ja, nee, ik ja, heb. Ja. Uh, ik heb uh, Geen probleem. Steken nog, ik heb, ik heb uh, voor theater. Ik heb heel veel voor jeugdtheater geschreven.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 Ik, ik, ik zou wel een, weer een keer een, uh, een lyrics ja. willen schrijven nog. Of een keer een... Uh, ja, maar die, heb hard... ja maar die heb ik al geschreven. Ja, of Rules is Queen. Ja, die heb ik al geschreven. Waarom een... moet ik die nog een keer schrijven? Nee, ik zoek altijd al iets dat ik nog niet gemaakt heb. Ja. Of, een, of een verbeterde versie van. Maar, uh, nou ja, wat ik net zeg. Ik heb, ik heb zoveel voor, voor theater geschreven. Ook voor Joep. Maar uh, ook voor, voor uh, familie musicals. Hè? Dus uh, je, je noemde net Peter Pan. Ja. Dat was er een van de zeven, geloof ik, voor Opus ja. One.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 Dus Dat het is, is niet iets van, je wil wat achterlaten of zo, voor de generaties achter ons of zo. Of, uh, nou, ik heb er ja. liever nu plezier van. Nee, nee, ik, nee, nee daar heb ik geen illusies. Uh, nee, He? ook nee, als ik uit de hemel kan, uh, kan kijken. Oh, nou, leuk zeg, de, ze draaien Root nog op de radio. nee, nee, nee. Nee? Nee? nee? Oh.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 Dat kan ja. niet anders. Bedoel, ja, dat heb ik ook gehoord. We hoort we steeds moeilijker. Oh, ja, ja. Nu speel we niet eens. Ga maar eens van je cd verkopen. Ja. Succes. Ja, nee, dat is gewoon niet te doen. En, nee. uh, en wij zitten al in een niche-markt met, met kayak. Het is niet ja. dat wij daar, weet je, het is geen Spin meer. Uh, dus ja. je ja. moet hetgene wat je dan uh, wat je doet, ja. moet je zo slim mogelijk aanpakken. En proberen zo'n breed mogelijk publiek mee te nemen. Om er nog iets van te kunnen maken. Maar...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 En eh, uh, yeah, ja, dat is leuk wie schrijft die blijft, zeggen ze.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 Volle Met mijn ja. handen vooruit naar de toetsen, ja, dus dat is echt uh, net maar zo ja, op, in. De Achteraf zit die ontzettend leuk, maar ik kon wel ja. door de grond zak op dat moment. Ja, ja, ja. Ja. Maar dus, maar dat om, alleen maar om aan te geven dat ja. je, jij, ja, het, het is zo ja. makkelijk om die routine, om daar in die ja. routine te vervallen ja. Ja. en alert te blijven.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 Zoek doch naar de wortels van de neder.